AVS Media Hallo, Demo. Ik ben Philippe Bailleur, adviseur bij Kessels Smit The Learning Company. Ik wil jullie een en ander vertellen over leer- en verandertrajecten. We zijn namelijk op een punt gekomen dat training vrij goed ingeburgerd is. In AVS de Media Demo. Dit betekent dat meer en meer medewerkers kunnen genieten van training, en dit komt hun kennis, kunde en motivatie zeker ten goede. Toch komt er ook soms frustratie naar boven en dit heeft meestal te maken met het feit dat er meer nodig is dan training om een stap te kunnen zetten ABS met team, Media, organisatie. Je kan immers niet alles vertalen tot op het niveau van individuele vaardigheden. In die zin is het goed om te leren kijken welk soort leertraject het meest aangewezen is in welke omstandigheden. Want als je alleen maar een hamer hebt, dan is het verleidelijk om elk probleem Media te benaderen. Met deze korte presentatie wil ik stilstaan bij een bril of een model dat mij helpt om inzichtelijk te maken waarom ik bepaalde keuzes wel of niet maak in het ontwerpen van leertrajecten voor organisaties. AVS Media die bril ontstond met vallen en opstaan stap voor stap doorheen mijn werkervaring die meer dan tien jaar geleden startte binnen Human Resources. Ik koos er na enkele jaren te hebben gewerkt als personeelsverantwoordelijke voor om me helemaal te richten op het ontwerpen en geven van trainingen in organisaties. AVS Media in de eerste jaren haalde ik daar heel wat voldoening uit en op basis van de feedback die ik kreeg op het einde van de meeste trainingen bleek dit ook terecht te zijn. En toch, stap voor stap leerde ik de grenzen van training kennen. De eerste grens die ik ontmoette had met diepgang te maken. Ik kreeg via training voeding Media mensen en merkte tegelijkertijd dat een training daar een te beperkte context voor was. Ik leerde dat voor bepaalde persoonlijke veranderprocessen een meer persoonlijke en veiliger aanpak nodig was. Een aanpak die vaak ook een wat langere ondersteuning vergde. AWS Media Daarom koos ik ervoor om mijn métier verder uit te breiden. Ik verdiepte me in coaching en dit via literatuur en via verschillende opleidingen. Ook deze stap zorgde voor verrijking en voldoening in mijn werk. Ik merkte dat ik mensen nog beter kon ondersteunen in hun. AWS Media ik tegen een grens. Soms was de context waarbinnen de trainee of coachie het geleerde wou toepassen een belemmerende factor. En dat zorgde dan weer voor een beperk leerproces. De context en meer specifiek de mensen rondom de trainee en coachie bleken een meer dan cruciale rol te spelen media in de demo. Deze grens loodste me naar een volgende stap, namelijk de stap van organisatieontwikkeling en procesconsultatie. Elke stap verrijkte mijn vroeger opgebouwde ervaring. En net daarom koos ik voor jong leren om dit aspect van mijn verhaal te ondersteunen. Jong -leren ABS lingen, media Jongleren jong -leren met kegels. En dit maakt je weer een stuk vaardiger in het jongleren met ballen. En toch zijn het drie verschillende disciplines. Leren en ontwikkelen in organisaties is altijd gekoppeld aan het bereiken de bereiken van organisatiedoelen. Die moeten dus eerst helder gemaakt worden in relatie tot het vooropgestelde leren. Die link is namelijk niet altijd zo duidelijk. Eens dat duidelijk is, kan er gekeken worden naar wie waarin mindere of meerdere mate vat zal hebben op het leerproces. Sommige mensen, moeten het, leren, sommige mensen moeten het leren mogelijk maken en of ondersteunen. Anderzijds kijken we ook naar de context waarin het leren zich afspeelt en het effect daarvan op het leren. Op basis van die verschillende factoren wordt het al een stuk makkelijker om het leerproces te ontwerpen. Maar eerst geef ik nog wat meer duiding AVS bij de contextdimensie van dit modaal. Laten we eerst even inzoomen op de wie dimensie In het eerste geval is er sprake van leren als een hoofdzakelijk individueel proces, waarbij de relatie met andere betrokkenen, collega's, leidinggevenden of klanten niet echt veel impact heeft op het leerproces. Ik denk hierbij aan het leren rijden met een vorklift, het leren werken met bepaalde software, het aanleren van een taal, het leren bespelen van een instrument. Natuurlijk kunnen andere voedend of remmend zijn, maar de groot, waardoor het leerproces eerder individueel dan relationeel is. Soms is het leren eerder een groepsproces, waarbij er enerzijds sprake is van inhoud, maar ook van groepsdynamiek. De mate waarop de ontwikkeling zal slagen, zal bepaald worden door een goede combinatie van inhoud ABS en proces. Media leren wordt een stuk relationeler, maar in dit geval is de groep mensen vrij makkelijk te definiëren en te isoleren. Het gaat bijvoorbeeld over een team of een deel van een team. En tot slot kan het al dan niet ontwikkelen deel uitmaken van een al dan niet complex relationeel netwerk waarbij verschillende we op de een of andere manier impact hebben op het proces. Hier geen rekening mee houden zou er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat het leerproces plots vastloopt omdat een bepaalde belanghebbende het als bedreigend of vervelend begint te ervaren. Hier kan je vast voorbeelden van uit jouw eigen realiteit. Als je schaal samenvat, dan stijgt de relationele invloed en verwevenheid ten aanzien van het beoogde leren. De tweede dimensie gaat over de context waarbinnen het leren zich afspeelt. En AVS -media dus bepaalt demo. in welke mate het leren al dan niet snel verouderd zal zijn. In een snel evoluerende context is kennis en vaardigheid soms heel snel achterhaald. En dient er dus permanent aandacht aan gegeven te worden. Een eerste soort context is een vrij stabiele context. waar ik een AVS -media En als je bijvoorbeeld kijkt naar een taal uh, of het verkeer, dan is dat... Um, Inhoud, leermateriaal die vrij stabiel blijft, aangezien die context waarin het gehanteerd wordt, ook vrij stabiel blijft. AWS Media soort context Demo. Is in beweging, maar eerder stapsgewijs. Hier ik denk ik aan de evolutie van bepaalde softwarepakketten. En op organisatievlak gaat het eerder over een context die in stapgewijze verandering zit, of waarbij er sprake is van een stapsgewijs verbeteringsproces. Daarom koos ik hier een stroom EBS Media signal. Demo. En tot slot spreken we van contexten die heel erg in beweging zijn. Er is dan nood aan radicale verandering, patroon out-of-the-box denken en doen. Wat vandaag werkte, kan morgen alweer verouderd zijn. Snelle evolutie van de context, snel... AVS van de media van de demo. Van de ...inhoud van het leren. Hier gaat het dus over de verandersnelheid van de context waarbinnen ontwikkeling al dan niet nodig is. Op basis van die twee dimensies... Kunnen we in kaart brengen welke soort, welk soort leerinterventie er nu precies nodig is om de vooropgestelde doelen te bereiken? Eerste soort leerinterventie heb ik Lego-blok leren genoemd. Dit klinkt eerder pejoratief, maar het is zeker niet zo bedoeld en dat wordt meteen duidelijk. ABS-media-dammen. Leren die je makkelijk kunt opzetten met de doelgroep van het leren. De impact voor van anderen, collega's, leidinggevenden, is eerder beperkt voor de reële toepassing in de werkcontext. De transfer. Hier kan je dus aan de slag met goed ontworpen workshops of -media de, bewust, de naam Lego blok leren omdat het leren makkelijk klikt in de werkrealiteit van bijvoorbeeld de trainee of de coachie. De werkrealiteit is helemaal afgestemd om het geleerde te integreren, te ontvangen. AVS -media dus het succes van dit soort leren af van een goede intake waar een goed ontworpen training, workshop of programma uit voortvloeit. Vaak worden in het voorbereidend proces wel andere mensen betrokken, bijvoorbeeld de leidinggevenden, maar dat is eerder beperkt. De begeleiding en het ontwerp gebeurt dan meestal door iemand die expertise heeft in het thema en die over de nodige vaardigheden en kennis beschikt om mensen te begeleiden in hun leren. De focus zit dus voornamelijk op de inhoud, modellen, concepten, tips, best cases en ruimte om daarmee te werken en aan de slag te gaan. Ervaringsgericht leren. AVS Media Demo. Je kan het leren werken met nieuwe software, het aanleren van bepaalde regelgeving, het aanleren van interviewtechnieken om bijvoorbeeld selectiegesprekken te voeren enzovoort enzovoort. Het tweede soort leerinterventie. AVs Media Demo. Gemaakt. Zoals je ziet overlapt dit leren het Lego blok leren. Daarmee bedoel ik dat Lego blok leren deel kan uitmaken van autobusleren. Hier is het vooral de bedoeling dat het leerproces zowel inhoudelijk als relationeel wordt ontworpen. De relaties tussen mensen kunnen de integratie van het leren rechtstreeks beïnvloeden in zowel de positieve als de negatieve zin. Bijvoorbeeld het uitwisselen van kennis en ervaring gebeurt meestal pas als er vertrouwen en veiligheid is in de relatie tussen mensen. Binnen dit kader heb je dus een dubbel proces, maar met een goed afgebakte maakt van hetzelfde team of functioneel rapporteert aan eenzelfde manager. Bijvoorbeeld in een matrixorganisatie. Er is dus een meer inhoudelijk spoor en toch ook een relationeel of groepsdynamisch spoor. En beide kunnen elkaar versterken of verzwakken. De AWS moet dus Media thema. Dat twee temmen. sporen kunnen werken. De inhoud staat dus minder voorop. Het gaat meer over een soort procesbegeleider die ondersteunend werkt voor de opdrachtgever, waarmee de verwachtingen zijn afgestemd. Teamcoaching of teambegeleidingen passen goed binnen dit kader. Maar het kan ook gaan over een AWS media voor binnen de organisatie die met elkaar moeten samenwerken om een bepaalde taak op een professionele manier aan te pakken. Ik denk bijvoorbeeld aan een ploeg administratieve medewerkers die op de een of andere manier met elkaar moeten leren samenwerken. ABS Media -demo. Tot slot is er een derde soort leren dat ik Spinnenweb leren heb genoemd. Ook hier zie je trouwens de overlap met de vorige twee leervormen. Spinnenweb leren is een soort leren en of veranderen die meer doet denken aan het in beweging brengen van een netwerk of een groep mensen die verbinding in de verbinding waardoor er verschillende krachten en belangen in het spel meespelen. Het gaat hier over een van de een of de een of andere manier wil of moet leren functioneren op een andere manier, omdat de context waarin het levenssysteem functioneert... De begeleider is als een spin op een web en voelt als het ware welke ondersteuning waar nodig is om het geheel in beweging te krijgen. Soms merk je bijvoorbeeld dat het leerproces stremt bij een aantal mensen, maar dat de oplossing zit bij iemand anders die bijvoorbeeld extra middelen moet en of extra ondersteuning. ondersteuning moet bieden. Of soms merk je dat de belangen nog niet gestroomlijnd zijn waardoor het leer- en nog veranderproces vast begint te lopen. Als begeleider heb je hier eerder nood aan proces- en adviesvaardigheden en heel wat organisatiesensitiviteit. Als een dergelijke aanpak noodzakelijk is, maar men kiest toch voor lego blokleren, dan loopt het vaak vast met het transfer naar de werkkontext. De ROI ligt dan meestal laag, de frustratie hoog. Vaak merken we hier dat het over een eerder organisch proces gaat waarbij er op een gezamenlijke manier wordt ontworpen. Ik denk aan Building the Bridge While Walking On van Quinn. Hierbij denk ik ook aan een verander- en of leerproces waarbij een productafdeling bijvoorbeeld van een top-down-aanpak naar een meer participatieve aanpak wil evolueren om bijvoorbeeld TPM te introduceren. EBS Media. leidinggeving over het sturen zou hier weinig effect hebben. Dit klinkt vast logisch en toch merken we dat het nog heel vaak zo gebeurt. Mede omdat het ene proces makkelijker te managen en te budgetteren valt dan het andere. Kortnoop bij het van leertrajecten, al dan niet ter ondersteuning van veranderprocessen, is het belangrijk om eerst en vooral in kaart te brengen welk organisatiedoel de opdrachtgever precies wil bereiken. Vervolgens ga je kijken naar de beoogde doelgroep en de relationele afhankelijkheid van eventuele andere spelers op het veld. Je kan het proces immers ondersteunen of afremmen om allerlei redenen. Tot slot ga je ook kijken in welke mate de context in beweging is. Zo zal een standaardprogramma misschien maar weinig meerwaarde kunnen creëren in een heel snel veranderende omgeving. Maatwerk zal daar meer te zijn. Op basis van onder andere die factoren ga je vervolgens voor één van de drie leerinterventies kiezen in overleg met de opdrachtgever. Wetende dat spinnenweb leren, autobus leren omvat en autobus leren, legoblok leren media Die keuze zal de manier van samenwerken in elk geval heel erg beïnvloeden. Enerzijds en zal ook heel erg je stijl bepalen. Zal je jezelf inzetten als expert, trainer, coach, procesbegeleider of bemiddelaar? Het is belangrijk om ook daar AVS ook te Media creëren, Demo. dat elkeen weet welke rol hij of zij op te pakken heeft om het leerproces tot een goed einde te brengen. Om je de kans te geven om dit alles verder uit te zoeken, voerde ik hierna nog enkele referenties toe van interessante boeken. Alvast veel plezier. AVS Media demo.